Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Letselschadespecialist Inme Drost doet aangifte tegen twee neurochirurgen van het medisch spectrum Twente. Volgens hem zijn ze mogelijk betrokken bij wanprestaties van hun collega Janse Steur. Volgens het ziekenhuis in Enschede hebben mogelijk 13 mensen onnodig een hersenoperatie ondergaan. De ingreep werd uitgevoerd na een, na een diagnose van Janse Steur. Eén neurochirurg zit in afwachting van verder onderzoek thuis. Over de inhoud van de aangifte wil Drost nog niets zeggen. Verdachten van pedofilie of terrorisme kunnen binnenkort mogelijk worden gedwongen... om beveiligde bestanden op hun computer te openen voor justitie. Minister Opstelten werkt aan een wetsvoorstel... waarin de officier van justitie een zogenoemd decryptiebevel kan geven... na toestemming van de rechter. Met zo'n bevel moeten verdachten wachtwoorden prijsgeven. Doet hij dat niet, dan wordt dat strafbaar.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 Tunnelvisie houdt in dat politiemensen alleen maar bewijs verzamelen om een bepaalde verdachte veroordeeld te krijgen. En onder meer de Schiedammer Parkmoord en de Puttense Moordzaak leiden dat tot onterechte veroordelingen. Uit onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar blijkt dat rechercheurs nu doodsbang zijn om te snel conclusies te trekken. Ook dat is volgens hem onwenselijk, want daardoor duren onderzoeken langer dan nodig is en blijven andere zaken liggen.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 In de Randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort... bij Inbrugge 3 kilometer en richting Amsterdam... bij de afritten Bundschoten 4 kilometer door een ongeluk. Bij de afritten Bundschoten is de linkerreis ook dicht. Richting Amsterdam op de A8 3 kilometer voor knooppunt Koenplein... en op de A9 rijdt het langzaam over 6 kilometer... tussen Beverwijk Oost en Dorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Wouden en knooppunt Watergasmeer 3. A12 Den Haag in de richting Utrecht... tussen Woerdenknoop en Knoop het Oude Rijn 8 kilometer. En op de rijbaan richting Den Haag... staat voor Prins Klausplein 3 kilometer. A15 in de richting Europort, tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Charloos 4. A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knoop het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 5 kilometer. A27 Almere richting Utrecht... tussen Knoopend MS en Beeltoven 3... verderop 4 kilometer voor Utrecht Noord. A28 Utrecht... ...richting Amersfoort bij de afrit en dolde 3 kilometer. En verderop staat 5 kilometer voor het Hoevelaken door een ongeluk. Bij Klopend Hoevelaken is de linkerreis ook dicht. En richting Utrecht staat bij Amersfoort de file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. Autobedrijf Sandvoort. Een echte Sandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 there <laughs>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 From hanging on too tight, clenched <laughs> shut.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 I was full.